Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het bouwen van nieuwe huizen wordt niet genoeg gekeken naar de klimaatverandering. Dat staat in een adviesrapport aan het kabinet. Een deel van de bijna miljoen nieuwe huizen die worden gebouwd... komen op plekken waar risico is op een overstroming, op hitte of droogte. Het zijn vooral plekken in de Randstad. De adviseurs houden er rekening mee dat de zeespiegel 2 meter gaat stijgen binnen 100 jaar. In Den Haag is de politie een café binnengevallen waar illegaal werd gegokt. Iedereen die binnen was heeft een boete gekregen omdat ze tijdens de lockdown de sluitingstijden van de horeca hebben genegeerd. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Het kabinet kan schaatscomplex Tialf in Heerenveen niet steunen, zoals de Tweede Kamer graag wil. Tialf zit in financiële problemen. Ze gaan wel kijken of er op een andere manier iets gedaan kan worden, zodat sporters die naar de winterspelen gaan, in elk geval de komende maanden in de schaatshal kunnen blijven trainen. Normaal gesproken zwemmen ze rond in zeeën waar het lekker warm is, zeeschildpadden. Maar in Zeeland is er ook eentje gevonden. Het jonge dier spoelde aan bij Westkapelle. Met de zeestroming heeft hij eigenlijk de verkeerde afslag genomen. Maar omdat het hier te koud is in de Noordzee um, en eigenlijk ook te weinig eten, ja, is het dier verzwakt en is hij daardoor aangespoeld. Bij de dierenambulance dachten ze eerst dat de zeeschildpad dood was, maar toen ze hem oppakten begon hij toch ineens te spartelen. Hij is er wel slecht aan toe en moet eerst een tijdje aansterken voordat de die terug kan worden gebracht naar Mexico. En dan nog het weer. De regen gaat geleidelijk over in sneeuw. In het oosten en noordoosten kan er later vanavond en vannacht... een dun laagje blijven liggen. Morgen af en toe zon en een graad of vijf. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. ...mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie weten weer hoe laat het is. Het is 11 uur geweest. Je luistert weer naar mijn eigen metalprogramma... ...Play It Loud. En ik mag jullie... ...vandaag weer van jullie... ...wekelijkse dosis harde gitaren voorzien. En om jullie nieuwe werkweek... ...zo aangenaam mogelijk te starten. Zoals jullie vaste luisteraars onderhand wel weten... ...behandel ik elke week andere thema's. En deze week's thema is... ...het allerbeste metal uit het... ...koude noorden. En prachtige noorden... ...uiteraard van Scandinavië. Je hoorde... ...als programma-opener de folk metal band en Ferrum met Tale of Revenge. Uit het schitterende Finland, bekend van de vele meren en bossen. Uh, de Scandinavische metal scene is vooral bekend... vanwege de vele Black, Death en Pagan Metal bands. En vanavond laat ik jullie vele van deze grote namen horen. Ik behandel elk land apart en drijf in elke band door de fans... best beoordelen nummers. Tale of Revenge is afkomstig van hun tweede album Iron uit 2004. Het was het laatste album voor drummer Oliver Fokking... bassist Yuka Pekka Mietinen en zanger-gitarist Yari Meenbe. Die hierna de band Wintersun opricht. Ik hoop dat ik het trouwens goed uitspreek, want Finns is niet mijn beste taal. We blijven voorlopig even in de folk metal... en gaan even lekker los met de Finse Backwoods Clan dat Corpiklani heet. Dat het ene naar het andere album uitbrengt en vrolijk blijven hossen. Ze zingen eigenlijk grotendeels in het Finns, met een enkele uitzondering daar gelaten. Zo ook het nummer wat ik nu ga draaien voor jullie... van het album Corvin Kunigas uit 2008, wat King of the Woods betekent. Allereerst even wat korte achtergrondinformatie van de band... Eh, uh, dat... Even kijken, hoor. En ze, ze zijn ooit begonnen als de bands uh, Shamani Duo en Shaman. En veranderden hun naam en stijl in 2003. Ze combineerden de folk, oftewel Joachim, die ze vroeger speelden met metalmuziek. En zo ontstond de muziek van Corbeklani. Hun teksten gaan voornamelijk over alcohol en feesten. En op het eerste album zongen ze meer Engels dan Fins. Tegenwoordig zingen ze meer in het Fins. Je hoort nu de vrolijke albumopener Tapparauta. Daarna draai ik een aansluitende hoempa Metal van de Finse Trollen. Met misschien wel een van de beste nummers. Hier komt die Corbeklani. Ik Rota. Zit Op de gelijknamige EP hoorde je het nummer Troll amaren. Finn Troll maakt al sinds hun bestaande Finse hoempapa volksmuziek geïnspireerde extreme death black metal. En zijn ze live ook een waar feestje. Bijna alle teksten van de band zijn in het Zweeds, de tweede moertaal van de Finnen. En de bandnaam komt van een oud-Fins verhaal waarbij een groep Zweedse priesters naar Finland reisde... en daar een wilde man tegenkwamen die de meeste van de groep priesters verslond. Degene die het overleefde keerde terug naar Zweden en vertelde het verhaal van de Troll. Door naar de Finnen van Thuisas, die ook volkmuziek maken met als thema oorlogen, gevechten en overwinningen. Na twee demo's en één EP kwamen ze met de album Battle Metal als hun eerste volwaardige album. En zoals de naam van het album doet vermoeden, gaan de teksten ook over oorlog. Ik draai ook het gelijknamige nummer van hun debuut, dat in 2004 verscheen. Hier komt hij dan, Battle Metal. Aansluitend volgt een heerlijk een gothic plaatje uit Finland ook. Het album, Motion Born uit 1998, hoorde je Sacramento Wilderness van Nightwish natuurlijk. Het is een van de donkste albums die de band heeft uitgebracht en heeft een element van fantasie zoals te horen is onder andere op Swanheart, Walking in the Air en The Pharaoh Sails to Orion. Het nummer wat ik net draaide is de eerste single wat uitkwam en bereikte de eerste plaats in de Finse hitlijsten. De videoclip laat een concert zien dat is opgenomen in Kite, waar de band oorspronkelijk vandaan komt door naar de laatste band waar ik aandacht aan ga besteden voordat ik de Noorse bands ga behandelen. Ik heb ze al een paar keer gedraaid in mijn voorgaande uitzendingen en de mannen van de melodieuze death metal band Children of Bottom opgericht in de plaats Espo nabij Helsinki, dat actief was vanaf 1993 tot het uiteindvallen uh, uh, 2019. De band had in hun bestaan 11 albums uitgebracht met Hext uit 2019 als laatste release. Van hun, laatste, uh, van hun album uit 1999 getiteld Hate Breeder <gacht> ga ik je zo de vette track Downfall laten horen... wat als tweede single is verschenen. Er kwam daarna nog een deluxe versie uit met bonusmateriaal in 2005... en een re-release in 2008. Downfall heette oorspronkelijk ook anders, namelijk Forevermore... en was geschreven door de eind vorig jaar overleden frontman Alexi Laiho, zoals hij ook met veel nummers voor de band deed. Geniet van deze twee eerlijke nummers. Eerst een snelle melodieuze death metal song, Downfall... en daarna nog een Noorse gothic metal nummer. Hier komt-ie... Christania moest verlaten door meningsverschillen... over de koers van de band met andere bandleden. Het nummer wat je hoorde heet The Path to Decay... en verscheen als single van het vierde album... The 13th Floor uit 2009... met de nieuwe zangeres Eilin uit Spanje. Nadat vorige zangeres Monika Peterson de band acht maanden na de release van dit album had verlaten... Heel passend ook, laat ik zo direct nog een gothic nummer, metal nummer horen van zanger Ronnie Thorsen. Die met zijn band begon onder de naam Nat. En in 1997, gelijktijdig met een grote wijziging in de bezetting, werd de naam veranderd in Trail of Tears. Na de opnames van twee demos. ...kreeg de band een platencontract bij de Nederlandse platenlabel DSFA Records... ...en met het debuut Disclosure in Red, dat uitkwam in 1998, volgde al gauw een tour door Europa. Het was ook mijn eerste cd van de band waar ik kennis mee maakte... ...en ik was meteen verkocht dankzij de prachtige sopraanstem van Helena Iren Mich Michelson. Hoor nu het prachtige en donkere When Silence Cries en dat het album opent... ...en daarna opvolgend het progressieve black metal band uit Bergen. Hier komt hij. Uit het noordste stad Bergen met het nummer Colossus. Dat staat op het vierde album, Quintessence. Dat uitkwam in 2000. Het was het laatste album waar zanger ICS Vortex op te horen was. Maar ook het eerste waar hij zowel zong als de basgitaar in speelde. Omdat de bassist Kai Lee na de opnames vertrok. Vortex verliet ook de band om bij Dimo Borghi te spelen... en keer keerde vervolgens in 2010 weer terug... Peter Techtrin, beter bekend van Hippocracy, produceerde het album in de Eves Studios. Later hoor je uiteraard ook zijn band als we in Zweden zijn aanbeland. Maar eerst de band waar ICS Vortex voor is gaan zingen, Dimmo Borgier. Hij zong voornamelijk de clean vocals en speelde basgitaar en was voor het laatste horen op de band's 8. ...achtste album in Soorte Diaboli... ...wat in 2007 uitkwam. Tevens was het het laatste album... ...voor drummer Hellhammer en Moesties... ...die synthesizer speelden. Ik draai de eerste single release... ...en wellicht een van de beste Dimmelborgier-nummers ooit. Je gaat horen The Serpentine Offering. Aansluitend weer een black metal band... ...wederom uit het Noorse Bergen... Lekke Duisternis, Immortal, hoorde je Tyrant van het uit 2002 al uitgekomen album Sons of Northern Darkness uiteraard. De band die bestond uit Abath, Demonas en Hork maakte black metal met winter, duisternis en northern als thema. Zo, ze ontstonden uit twee death metal bands genaamd Amputation waar Demonas speelde en Old Funeral van Abath. Uiteindelijk werd de band overtuigd om black metal te gaan spelen... dankzij Euronymous van de band Mayhem. Ze brachten tot op heden 9 albums uit... met Northern Chaos Gods uit 2018 als laatste release. Na Sons of Northern Darkness uh, in 2003... besloot de band een punt achter de carrière te zetten... om in 2007 weer te spelen op Wakken Open Air als headliner. In 2009 verscheen eindelijk weer een nieuw materiaal... onder de titel All Shall Fall. Waar ik vorige week nog een nummer van wou draaien, maar helaas had ik daar geen tijd meer voor... Uh, we gaan zo langzamerhand door naar het einde van het eerste uur. Ik wou eigenlijk nog een nummer draaien van de band Satiracan uit Noorwegen... maar die draai ik na het nieuws van 12 uur. Uh, dus ja, fans van black metal komen vanavond goed aan hun trekken. En uiteraard heb ik het tweede uur nog heel veel meer metalmuziek... uit uh, het land Zweden, waar we als laatste mee eindigen... En dan ga ik nog even wat vertellen over Satyricon. Natuurlijk uh, het duo uh, Satyr en Frost komen uit de hoofdstad Oslo. Het nummer wat ik ga draaien is Fuel for Hatred. Afkomstig van het album Volcano. En ze bestaan al sinds 1991. En textueel gezien gaan de nummers vaak over apocalyptische en middeleeuwse thema's. Zoals we ook te horen is op het debuutalbum Dark Medieval Times uit 1993. Maar we gaan nu eerst door naar het weer van het uh, nieuws van 12 uur. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.